Middagnacht, het is dinsdag 30 oktober. Renate Evers met het NOS Journaal. PvdA wethouder Lodewijk Ascher is al vroeg betrokken bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. Dat zei PvdA-leider Samson in Pauw in Witteman. VVD-leider Rutte en Samson hadden een dag na de verkiezingen al een eerste gesprek en bij die gelegenheid werd Ascher meteen naar voren geschoven als vicepremier. Samson vroeg begin juli aan Ascher of hij beschikbaar was voor een post in het kabinet en in eerste instantie moest hij daarover nadenken zei Samson. Rutte noemde Ascher in Pauw en Witteman een formidabel talent en politicus. Hij heeft wel aan Samson gevraagd of die niet zelf in het kabinet wilde. Maar Rutte merkte dat Samson dat absoluut niet van plan was.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 De ACO Literatuurprijs is toegekend aan de Vlaamse schrijver Peter Terrin voor zijn boek Postmortem. De roman gaat over het herseninfarct van zijn dochtertje. Terrin heeft een beeldje en een bedrag van 50.000 euro gekregen. Er is met droevenis gereageerd op het plotselinge overlijden van schrijver Bernlef. Veel mensen zeggen dat zijn bekendste boek, Hersenschimmen, veel indruk heeft gemaakt. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek noemt hem een groots auteur, essayist en dichter. Bernlef is 75 jaar geworden. Het weer bewolkt en kans op wat regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Overdag wolkenvelden, maar ook zon en er kunnen een paar buien vallen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Plex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. Champagne. Ik heb champagne bij me. Ja, en op timing <laughs> komt het aan. U denkt wel hoe is dat. Vanwege het vandaag gesloten conceptakkoord van VVD en P van der A. Er staat toch niks in over het, uh, de omroepen en zo. Nou, dat is nog niet naar buiten gekomen. Willen wij met gejuich de berichten over nivellering en bezuiniging verwelkomen? Dames en heren, Driewerf, nee. Het komt louter en alleen omdat mijn gast deze week 70 jaar wordt. Aanstaande vrijdag, de dag van alle zielen. Zij is Charlotte Mutsaerts. Alsjeblieft, ja, Charlotte. wel. Mijn lievelingsdrank. Ja, heerlijk. Ze viert dat met niet alleen champagne, maar ook een sprankelende nieuwe dichtbundel. Um, Door je op drift, bruisend van bravour en fantasie en levenslust. Nou, dat nieuwe kabinet moet nog maar bewijzen dat het vier jaar oud wordt en net zoveel energie en daadkracht aan de dag legt als Mutsaars al haar hele leven lang nu. Proost. Laten we, laat ik dat echt doen. Proost. Op je verjaardag. Dank je, dank je hartelijk. <lacht> Klang. <lacht> en ze zijn gewaarschuwd, hoor, de mannen van het kabinet. Want in in de laatste roman van Charlotte Mutsaars... hieft zij haar vuist naar alle serieuze mannen die akkoorden sluiten. Ik citeer nu. Er sluipen drie griezels in schaapskleren op de wereld rond. Kennis, consensus en diepgang. Je zult ze pas herkennen als je groot bent. Zorg ervoor dat ze je niet verslinden en behoud je illusies. Nou, als het nou twee griezels in schaapskleren op de wereld waren geweest... dan had het helemaal geklopt. Maar je <lacht> moet soms een beetje sjoemelen. <lacht> nou... Blij met dit akkoord, Charlotte, Charlotte Mutsers? Oh, ja, ik, ik weet het niet, hoor. Het is mij zo ontzettend vaag. Ja, ik, ik, wil ook niet, <laughs> ik wil ook niet cynisch over politiek zijn, maar... Maar je bent het wel. Nou, ja, een beetje wel. Ik, kijk, ik vind het goed dat er een akkoord is. Laten we, daar, laten we dat om te beginnen zeggen. Maar ik begrijp er dus echt de ballen van. Ik bedoel... Het is, alles moet naar mijn idee uitgezocht worden... welke groepen waar gekort worden. En ze weten het zelf niet. Hm. Dus dat wordt een administratief rompslomp. Dat is het steeds weer, steeds weer opnieuw. Ze zeggen nu, dat is voor de komende dertig jaar. Ja. Dat is natuurlijk bluf. Want wie zegt dat ze dertig jaar samen aanblijven? Ja, lijkt me grootspraak. Maar, maar uh, ja. En al die inkomstafhankelijke dingen ben ik, ben ik moeilijk eens tegen. Oh ja? Ik denk, ja, ik, vind de, de, ik heb een heel, heel uh, simpel idee over hoe het in elkaar zou zitten. Hoe, hoe is dat die idee? Nou, dat is gewoon dat je die, al die salarissen veel dichter naar elkaar trekt. Okay. Ik vind dat, uh, dat het... Op die manier niet verleren. Nou ja, ja niet verleren, maar dan in, in de goede zin. Ik, ik, ik heb nooit begrepen waarom ik, toen ik les gaf... zoveel meer moest verdienen dan een stratenmaker. Dat zie ik gewoon niet... Ze zit nog comfortabel binnen. Het is, het is een zwaar beroep, maar uh, het heeft meer aanzien. En dan denk ik, ja, wat is dat nou toch raar? Dus als je dat een beetje gelijk zou trekken... ja, het argument is dan, dan gaat er niemand meer studeren. Nou, dat, dat geloof ik helemaal niet ben zelf Ook gaan studeren toch niet speciaal om later veel geld te verdienen... maar omdat je het vak leuk vond, ik hoop okay. dat die mensen ook nog bestaan. Die bestaan zeker. De partij, nou, die partij die kijk, dit ook onderschrijft, die zit niet in de, in de regering natuurlijk. Maar er zijn wel partijen. Heb je gezien trouwens dat er een, een um, opgenomen in dit akkoord... is dat er een verbod moet komen op het gebruik van wilde dieren in het circus? Zat er in dat in dit ja, akkoord? dat las ik op uh, teletekst. Nou, uitstekend. Ja. Want tot, tot nu toe was alleen de dierenpartij en wilders... Uh, waren goed voor dieren. Dat, God, uit, uit wie koken zou dat komen dan? Ben je vandaan? die wilde dat eigenlijk ja? al sinds een paar jaar, ja. Nou. Dus in ieder geval iets Bravo. goeds. Bravo. <laughs> je bent nou een ja. beetje verbaasd, lijkt het wel? Nee. Ik bedoel, uh, als, je, uh, als je uit Greenpeace komt... mag ik toch ook ja. wel een beetje verwachten dat er... Uh, Was voor Diederik Samson geld natuurlijk. Ja. Overigens, uh, Herman Rens heeft uh, al gereageerd en is zich doodgeschrokken. Wat verstaan we dan onder wilde dieren, heeft hij... Zich publiekelijk afgevraagd. Want het is het verbod. Dat is ja, het... ik had het woord wild er niet bij. Dat dacht, ja. dacht ik meteen toen u het las. Het woord wild hoeft er niet bij. Want ik, uh, ik vind het ook helemaal niet leuk als uh, nou ja, geiten of zo. of ezels allemaal flauwe trucjes moeten doen en zo. Dat is net zo, net zo akelig eigenlijk. Ja. Maar goed, nou, is... maar wilde dieren, daar worden onder. Predateur, hè? wat in Frankrijk. Preda, predatuur. De roofdieren. Ja. Ik zoek het woord. Ja. Ja. ja, dat is het. De leeuwen en de tijgers. Maar ja. Ja. Nou goed, die, die, dat is in ieder geval van de baan. Ja. En dit was dan het begin van ons gesprek met Charlotte Mutsaars. Het hele gesprek vindt u in ieder geval morgen op de website van radio1.nl. Berichten kunt u achterlaten op onze Facebookpagina. En als u een abonnement op de nieuwsbrief van Kazaluna wil nemen, nou, kijk dan op de website kazaluna.ncrv.nl. Je hebt wel, want je hebt jouw strijd voor een, uh, voor een eerlijke omgang met de dieren... Die, die zet jij nog steeds voort. Je hebt een actie ondernomen tegen Jan Fabre, Belgische kunstenaar. Heb je Facebook gelezen? Ja, wij kijken ook op Facebook. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> maar, ik heb hem dat hem niet... is een Facebook-actie van jou. Ik heb hem niet geïnitieerd, nee. Ik, ik heb hem gedeeld met, gedeeld? Uh, met okay. anderen. Oké. Okay. Dus, en, waar uh... en waarom vond je dit dan een goed protest? Nou, Omdat ik het gewoon te gek vind dat die man met katten staat te smijten... Om, en dan zegt, uh, dat is mijn opvatting als kunstenaar. Hm. Dus het is tweeledig. Het, het, ik, ik, kom, ik, ik kom voor de dieren op, maar ik kom ook tegen dit soort kunst op. Ik vind het zo'n grote flauw? Want het vult. valt niet op geen, enkele, op geen enkele manier, ook niet binnen het jargon... of de context van kunst valt, zoiets te verdedigen. Nou, als het niet in het circus macht, ik mag, vind... <laughs> mag het in de kunst ook niet. Nee, maar ik vind ook, uh, dat woord kunstenaar moet ook eens een beetje op de schop... Ja. In welke zin? Ja, ik, ik, daar wordt, dat, dat wordt met een uh, gedaan of een kunstenaar iets heiligs is. Vooral sinds die conceptuele kunst er is. Uh, in het algemeen genomen zijn beelden de kunstenaars... gewoon geen grote denkers, vind ik. En ineens zijn ze gaan doen, of ze dat sinds... wel zijn. Man gaat dan eerst eens studeren. Uh, studeren ze een keer filosofie of doe, doe iets behoorlijks... Maar dat gezwam. Want toen ik op de, op de Rietveld les gaf... ging ik dat ook meemaken. Hè? Ja. Toen bestond die conceptuele kunst natuurlijk al lang. Maar toen ging ik meemaken. dat Dan uh, ja, kwam het opeens in de mode dat de leerlingen geleerd werd... dat ze eerst hun verhaal moesten hebben... voordat ze uh, hun kunstwerk presenteerden. Dus ja, en nu, nu ook, joh, zo... zo ze hebben het over tijd en ze koekelen even tijd. Oh, Bergson. Bergson. De filosoof, Heel Franse interessant. Filosoof, ja. Dat het een Fransman is, weet, is ook, weet je wel. En dan, dan halen ze een paar quotejes eruit. en dan, dan Ja, nou dat. En met dieren ook. Hè, dat er is dus, en er is dan nog een, nog een andere tak in de kunst gekomen. Nou ja, van conceptuele kunstenaars... die dan een link leggen met wetenschap heb ik ook meegemaakt ontstaan daarvan, dus eigenlijk ook uh, de uitspraken daarover. Hm. En in die wetenschap uh, dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat fosforkonijn ook en zo, weet je wel? Nee, zo verlicht. Ik, ja. Nou ja, dan, uh, ik weet het ook niet, maar opeens was er dan een uh, konijn... dat licht geeft in het donker. Hm. Kan, Door dat, een kunstenaar met fosfor behandeld. Dat kan dan, dat kan dan, en dat hebben ze dan. Uh, en dan krijgt het zogenaamd een meerwaarde dat een nou uh, ja, ook aan wetenschap doet. Of, ik vind het allemaal... Zegt, zegt... Het zijn allemaal van die aannames. Hè? Ik bedoel, er is eigenlijk uh, ja, weinig over te zeggen dan dat je, dat je moet zeggen... je ziet iets heel eigens, maar nu wordt juist de, de zogenaamde outsiderskunst... wordt eigenlijk helemaal naar buiten gezet. Terwijl ik er altijd gek op ben geweest. Wat is outsiderskunst? Nou, dat heette vroeger Arbru hè? Maar het feit al dat het nu outsiderskunst wordt genoemd, is eigenlijk uh, ook heel. Uh, ja, denigerend, vind ik. Mm. Ik heb daar ook eens een gesprek over gehad met uh, Anna Til Tilroe, dat is een kunstkritica. En uh, die vond dat dat absoluut niet tot de kunst behoorde. En uh, daar hadden we dus een heel fel gesprek over. En dan waren het van die argumenten dat, dat, die, dat die. dat die mensen. Die, nou ja, die. Ik, ja, ik verdedigde gewoon, als iemand gek is en hij heeft tevens een zeer groot talent, dat moet erbij zijn natuurlijk, ja. dan komen er volgens mij hele bijzondere, unieke dingen tot stand. Dat kan. En uh, dan kan je niet zeggen, ja, hij linkt zijn werk niet aan de kunstgeschiedenis, aan vroeger. Wat zijn allemaal van die vereisten die nu zijn ontstaan? En dat vind ik heel, vind ik heel gek. U ik mist kijk, dan een soort authenticiteit of waar het werk ja, om gaat waarom ja. zou dat niet... Uh, ja. hè? Je, het, zijn, het zijn allemaal dingen die je, die je zo weer weg kan gooien. Het is gewoon een norm, die wordt opeens aangenomen. Neem, neem nou ook zo'n term als uh, kunst moet verontrustend zijn. Zou er niet ziek van worden? Het wordt steeds maar haat. Wat moet kunst wel in jou ogen? Kunst over. Moet niks, hè? Kunst moet helemaal niks. De ene kunst uh, ontroert, de andere kunst verontrust. Uh, uh, dan is een kunst die geeft iemand een uh, gelukkig gevoel. Dat mag ook, het is niet per se oppervlakkig. Dus? Nou, je kan, du het, je kan het gewoon niet zeggen. Maar nu wordt er vaak van uitgegaan dat, dat er ja, bepaalde dingen moeten. Dat vind ik zo gek. Zegt Charlotte Mutsaars, beeldend kunstenaar zelf... U heeft al begrepen dat ze ook aan de Rietveld heeft lesgegeven. Vond ik erg leuk, trouwens, hoor. Maar ook schrijfster. En wat voor een. Ze kreeg al de PC-Hoofdprijs. Belangrijkste literaire prijs in Nederland. Afgezien van de commerciële, commerciële prijzen natuurlijk. Niet alleen voor haar romans, maar ook voor haar essays. Vrijdag wordt ze 70. En hoe? Ze doet dat door een bundel, een poëzie uit te brengen. Een poëziebundel door do er op drift voor het eerst, poëzie. Dus dat is wat. En, um... Ik heb eerst een kleine bundel ja. bij... Druksel in Gent uitgegeven. Een heel klein, ja, kleine ja. oplage, 126 exemplaren. Ja, maar het zit niet in de oplage. Maar <laughs> dit, nee, maar dat is heel belangrijk voor me geweest, want dat is een fantastische uitgever. Ja. Dus, dus, zullen we dan maar gewoon met een, een gedicht beginnen? Ja, dat vind ik wel leuk. Uit, uit die bundel. Dat ik het voorlees. Ja, lees het voor. Eh, heb jij dan, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook mijn favorieten, maar wat, als, jij, als ik vraag, wat wil jij uit deze bundel voorlezen? Wat kies je dan? Ja, dat zou ik niet zo gauw weten. Ik zal eens even... even zoeken. Ah, je hebt nog geen bundel. Je hebt de drukproef. Ik heb de drukproef, ja. Oh, dat had ik mee moeten nemen. Ach, ja. Dat vind ik jammer. Komt later. Het ziet er dan wel mooi uit ook. Ja, als drukproef zeker. is niet één gedicht waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk. Vind ik wel het mooiste of het belangrijkste. Of... Kijk, ik kan ook wel een voorstel doen. Uh, ja, zeg maar. <laughs> Weet je waar ik eigenlijk mee zou beginnen dan? Is Kein Peur, Montresor, Maar dat is wel een hele aparte, natuur Pagina 52 is dat. Of een wat langere. Rum is meer dan Bergman, Fidel Castro en Sigaren. <laughs> Die is wel erg moeilijk, hè? Om voor te lezen. Oh. Ja, dan moet je zingen. Die is, wel, die is heel, heel erg, uh, wauw, fantastic, baby. Die is wel leuk, hè? Zullen we die doen? <laughs> die kan ik nog niet zo goed voorlezen. Ja, jawel, natuurlijk wel. Pagina 62 is dat. Wacht. Ja, maar wacht even. Oh, oh. Mensen, sorry, ik zit even iets te zoeken. Want hier staat geen inhoud in, hè? Nee. Maar nou, jawel, het staat erin achterin. Maar wat zoek je? Misschien kan ik je helpen. Uh, ik zocht op naar de Goldberg. Oké. Okay. Nou, dat kan ik niet vinden. Je is dat het altijd met veel stilte is omgeven, dus dat mag je dit over. Nou ja, ja dat het, hoeft het, niet voor maar, mij. hoor. Het kan, het kan ook beginnen met lexicaal bedreigd, pagina 9, eenvoudig. Ook, ook heel goed, een van de eerste gedichten. Oké, okay. dat maar. is niet zo lang ook, hè? Nee. Lexicaal bedreigd. Mijn vader leerde mij een woord. Snachts stond het in me op, met bijl en schaar trok ik de letters uit elkaar. Moordenaar. Mijn moeder leerde mij een woord. S'nachts stond het in me op. Met pijl en boog schoot ik de letters uit elkaar. Medeminnar. Hm. Words, words onderschat ze niet. Taaier dan draadjes vlees, scherper dan scheermessen... ...wachtloze voorbodes van verdriet. Uit Dooier op Drift van Charlotte Mutshuis. Is het leven een tranendal? Want als je deze woorden kiest... moordenaar, medeminnaar, verdriet... woorden die als voorboden van verdriet hebben, uh, dan nee, denk je wel van, ga... in jouw taalbesef, jouw taalgevoel zit... Nou, je kan, dat, kan, dat komt als op, op een kind. Uh, ja, op, op, tenminste, op mij kwam dat heel, heel zwaar over zulke woorden. Maar dat wil niet zeggen dat ik een, uh, het, het leven als een tranendal zag... of dat ik een, een somber kind was. Nee, helemaal niet. Maar uh, dat waren wel angstaanjagende dingen... Heel veel nieuwe woorden die je leert. Uh, en de begrippen die erachter zitten zijn angstaanjagend of vreemd. Ik was ook heel laat met alles, want uh, ik herinner me nog heel goed dat ik, uh, wij zaten dan s'avonds uh, te lezen gewoon in de kamer met elkaar. Mijn vader een boek, ik een boek. Uh, mijn zusje was toen al uit huis. Zaten we met z'n drieën. En dan kwam ik in een uh, boek tegen Sex Appeal. Maar dat, dat kende ik ook helemaal niet. Dus ik, ik zei, wat is seks? Appenjal. <lacht> en. Uh, want ik begreep het ook niet in zo'n context. Ja, dan begonnen mijn vader zo'n beetje te grinniken. En dit dat. Hij kon het ook eigenlijk niet uitleggen, weet je. Nou, dat vond ik bedreigend. En uh, zo heb ik heel veel uh, meer dingen. Ook, ook uitdrukkingen. Dat heb ik laatst ook nog. Uh genoemd uh, Klaar is Kees... dat ik dat zo, zo vreemd vond... dat mijn moeder dat zei. Met klaar een, is Kees, ja. Met een werkje in de keuken. Toen was ik kleiner, hoor. Maar ineens klinkt dan Klaar is Kees. Ja, je denkt... Uh, verhip... Waar, waar is die Kees? Wie is dat? He? En zij is toevallig ook klaar. Heeft ze het nou over zichzelf? en waar, ja. waar, Wat is het eng dat ze dan zichzelf eigenlijk Kees lijkt te noemen. Dat vond ik zo erg, dat heb ik niet eens durven te vragen. Maar dan zit er dus, al toen als kind... Al, en ik vraag me af of dat nog steeds zo is... nu je eh, eh, bijna 70 bent en met een poëziebundel komt... nog grotere dan die allereerste proeven... Ja? zit er een soort... Dat, dat magische gevoel van kinderen voor woorden en taal... dat zit erin. Woorden die iets, bijna iets levends zijn. Taal, ja, dat, dat, dat heb ik sterk behouden. Heb ik sterk dat heb je, behouden. je altijd behouden, ja. ja dat, dat heb ik gelukkig behouden. Waarom is dat gelukkig? Waarom ben je er blij mee? Het zijn, het ook nou, heel... omdat je als, uh, als schrijver daar de, denk ik toch wel wat aan hebt. Omdat je daar uh, aantrekkelijkheid, echt aantrekkelijkheid van taal ziet. Ik vind het ook er, heel erg leuk om in uh, woordenboeken, ook echt een woordenboek... Ik bedoel niet op internet, maar een woordenboek te snoren. Vind ik erg leuk, nog steeds eigenlijk. En op internet natuurlijk ook. Ja, daar kan je ook uh, wat ja. leuke dingen vinden. Heb jij, je zegt, dat heb ik behouden, gelukkig. Dat wat ik denk, wat ik wat we vooral met kinderen associëren, als je taal leert en dat als je wat je ontdekt wat dat is, heb jij eigenlijk überhaupt, ben jij eigenlijk überhaupt iemand? En is dat ook het bijzondere van je? En spreekt dat ook uit deze bundel dat dat wat kind zijn is, dat je dat heel erg hebt weten te bewaren in jezelf? Dat weet, dat weet ik niet. Nee? Ik hoor het wel eens meer, maar ik, ik, ik, ik vraag me eigenlijk af of ik dat wel vind. En B, of dat wel een compliment is. Ik, uh, ik vind mezelf namelijk niks kinderlijks hebben. Nee, maar dat is iets anders. Ja, wat bedoel kinderen, je dan voor de? <laughs> ja, ja. Nee. Um. Nee. ja ik, ik zie wel, ik zie het wel. Je bedoelt dat, ki dat uh, kinderen die verbazing nog hebben, of Precies. zo. Precies. Verwondering over, Verwonder, verwondering. verwondering over wat bestaat is. En dat is, is wel een goed ding om te en behouden. Tot een over totale overgave aan hun eigen uh, ervaring van het leven. Nou, ik moet toegeven dat ik dat heel sterk heb, ja. Dat ik ook, uh... En ook hoe jij het vindt als norm stellen. Precies. Hoe jij het vindt. <laughs> jij, jij, ook... jij, Charlotte Mutsas. <laughs> ja. ja. Want ik ja. ben de wereld. Ja, heb ik sterk, ja. ja. Maar daarmee kom je in botsing bijvoorbeeld met, met uh, andere mensen, voortdurend. Uh, voortdurend, maar nou, zijn, ja. uh, dat heeft twee kanten hoor. Ja. Welke twee kanten? Nou, uh, komen ook in. in uh, het, het levert ook heel veel sympathie op. Hm. Of, of in. Uh, Vrienden en vijanden, dus, ja. Nou, dat vind ik zo moet het ook zijn. Zo, zo moet, zo moet, het, ook moet het ook zijn. Ik hou niet van tussenvormen. Nee. nee, maar dat bedoel ik, dat is toch iets. Niet relativeren. niet relati gewoon nee, niet. Ja, nee, ja, ja, dat, dat, is... dat haat ik. Precies, ja. dat haat ik. Wat begrijp je me goed? Zeg. Heb je dat gewoon gemerkt uit mijn werk? Of ja, zo? natuurlijk, dat lees je. Ja. ja, nou, dat hou ik helemaal niet van van relativeren. Dat vind ik verschrikkelijk. Waarom is dat zo verschrikkelijk? Maar dat is. Ik denk. Daarom dat, dat, <lacht> citeer ik dat natuurlijk ook. Je nee, er verbaasd over of zo. Nou, het is uitzonderlijk. En dus ook prachtig. Oh, dat hoef je niet te zeggen. Nee, maar, maar dat meen ik wel. Dat is, dat is wel waarvan ik, waarom ik, ik denk. Ik streef dat... het ook niet na. Het is gewoon een gegeven. Ik zit zo in elkaar. Ik zit zo in elkaar. Mensen doen. Ja. Nou ja, ik vroeg mij werkelijk af. Hè, als, ja, daarom citeer ik dat natuurlijk ook. Hè, er zijn drie griezels in schaapskleren op de wereld: kennis, consensus en diepgang. Dat is de volwassen. Dat, hè, daarmee kun je eigenlijk uh, de volwassen wereld typeren. En eigenlijk schud je je vuist als verzet tegen, tegen volwassenheid. En dan kun ik, dus ik vroeg mij af: heb je, is er ooit een moment geweest dan in je leven? En met, nu je 70 bent en zo'n bundel presenteert, is het bijna een soort de balans opmaken van je leven? Nou, ik ga nog even door hoor. Ja, dat weet ik, ik wel. Niet. Maar ben tussen, tussen een balans dan, vooruit? Niks, geen balans. Ik ben gewoon bezig. <laughs> Vitaal. Maar is er ooit een moment geweest dat je, ik wil niet. In die wereld van de volwassenen stappen. Ik, ik, ik verdom het, ik weiger het. Nou, dat heb ik niet zo op die manier gehad. Uh, het verzet heb ik weinig eigenlijk uh, gekend, geloof ik. Maar ik heb wel gedacht. Als ik mijn ouders uh, bezig zag met het ontvangen van een loodgieter. of dan dit, weet je, dit soort dingen. of belastingformulieren. Oh, wat moet het, moet het volwassen leven vreselijk zijn? Maar ja, ik zei dit wel zeggen. Dat ik nou juist uitgerekend steengoed ben in de administratie en dat soort dingen. Ik doe thuis alle belastingen en alle dingen. Ja. ja, maar ik vind het ook vreselijk. Maar ik ben er wel, ik ben heel perfectionistisch. Dus, uh, ja. Verzet, geen bewust. Maar het is gewoon, je kan niet anders. Je moest dus zijn. Kijk, je kan het ook op, op talloze andere manieren um, proberen beter te pakken. Een ander citaat uit, volgens mij ook uit die laatste roman, Koetsierherfst. Uh, een hond kent het verschil tussen ernst en spel niet. En dit een hond kun je ook zeggen een kind. Maar ook Charlotte Mutsaars, denk ik. Ja, ik ben zelfs, dat komt er ook in Koetsierherfst voor. Tenminste, mijn hoofdpersoon, maar dat... Mm -hmm. dat daar, uh, hoe heet dat? Identificeer ik me sterk mee. Ik heb niks met spel. Ik... Uh... Dat, dat begrijp ik niet. Nee, ik heb juist niks met spel. Ik heb juist altijd alles serieus gezien. Ja, maar dat ik is hou het. ook niet van ironie. Daar hou ik ja. helemaal niet van. Dat begrijp ik ook vaak niet. Mijn vader zei ook al dat jij zit... Ja, hij zei niet, je zit bovenop de kast. maar je, Jij zit zo bovenop de dom toren, omdat ik uit Utrecht kom. Ja. Oh ja. Maar uh, nee, ik vind spel... Dat, dat, ik neem alles serieus. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik hou niet van spel, gewoon. Ja, maar ook als, in sommige gedichten speel je. Nee. Is, is, lees, lees, dan, lees dan alsjeblieft... Uh, wat er op pagina 52 staat. Voor. Oké. Okay. Hardop. Voor <laughs> ons allemaal. Dat is geen, geen spielerij, hè? Nee, dat weet ik wel. Maar dat, het is namelijk precies waar het nu over gaat. Jij zegt, het is al bloedernstig. Terwijl je kan het bijna soms ook niet anders zien dan als een spel. Wat, net als voor kinderen. Is dat ook... Daarom zeg ik... Nou ja, dat zei ik net al. Nee, maar we zullen dat zien. Dat is geen spel. Kein peur, mon trésor. Geen angst, mijn lief. Ja. <laughs> dat is waar ik voor. Niet morren, reuskop. Kruijers opmonteren. Puristen oormerken. Kein peur, mon trésor. Pik nou sterrenroem. Roep monter. Niks reu. Roer kin, neem proest. Kein peul montresor. Puiken motorrenners. Rem niet reuskop, ren. Ik rust en roep noeren. Kein peul mondresor. U knipt de noemer errors. Rus opereert monnik. Meneer kruipt noers. Kein peul Oor Oorsmeert pek in urn. Rem niet reus, kop ren. Cain pur montresor, sonor, breekt mineur. Precies. Ik weet niet of luisteraars het meteen doorhebben... dat dit een spel is met steeds dezelfde zeventien letters... die allemaal zitten in Cain eh, pur montresor... en daar kun je hoeveel regels van maken? Ja, dat is een anagram. Hè? Een anagram. Dus, maar goed, dat is toch een, in zekere zin is dat toch een spel... ik zeg niet spelletje, maar een spel met de taal. Ja, ik zie dat zo niet, hè? Hoe zie jij het dan? Ik vind het uh, van anagrammen. Als je er serieus mee bezig bent, ja. dan vind ik het interessant om één, re één regel te nemen. En dan te kijken wat je met de letters die daarin besloten uh, zijn voor nieuwe teksten kan maken. Toen ik, toen ik uh, een prijs kreeg voor mijn bundel Kersenbloed... Oh toen had ik ook zo. Had ik, had ik, had ik kersenbloed dus uh, nou ja, anagrammen van gemaakt. Dat was ook heel prachtig. Dat heb ik natuurlijk nu niet meegenomen. Dat heb ik me niet op voorbereid. Maar dat vind ik heel leuk. En ik vind het helemaal interessant worden als daar uh, waarheden uitkomen die, uh, die bij jou horen, als je begrijpt wat ik bedoel, ja. zo, is dat in dit geval dan ook zo? Want je zit dus met die. Nou, er die... komt toch een bepaalde sfeer uit. Dat, dat, dat zie ja. jij ook. Ja. De, de, de, je, en, en jouw woorden, wat voor sfeer is dat? Nou ja, goed. Ja, ik, ik hou er niet van om gedichten uit te leggen. <lacht> maar ja, dat, ik bedoel, het is betekenisvol. Yeah. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Maar goed, dat, dat is dus wat ik het, waarom, ik het, waarom ik het. Waarom ik zie verwijzing naar die hond. die ook geen verschil maakt tussen spel en ernst. Nee, het aanhaal, want dit is. Dit is in zekere zin gewoon, het heeft de vorm van een spel. Maar er zitten, als je die regels gaat lezen en tot je doordringt, dan zitten alle, alle thema's van het leven erin. De dood. Ja, dat bedoel He. ik. De liefde, de angst voor de liefde. En dan kies jij dat. Jij, jij, jij kiest dat zo ook. He. Ja, ja, dat, uh, ja, maar goed, jij denkt als, als dichter, zit jij ook naar die regels op papier te kijken denk van, hé, hey, dat, dat gaat goed. Dat is, dit levert me een hoop op. Dit spel. Niks geen spel. Meer ja, erg wijs, zeg. Ik vond het ook altijd heel erg raar als uh, iemand op de lagere school vroeg: Kom jij bij mij spelen naar school? Toen ja. dacht ik: Wat is dat dan? Wat. wat uh, dat vond ik een heel raar woord. Ja. Ik, uh, ja. Ik vond ook eigenlijk wel het allerleukste om gewoon zelf met mijn auto per Utrecht te steppen. Ik vond het ook wel leuk om uh, met een vriendinnetje te spelen. <laughs> maar ik zou het nooit zelf zo noemen, want het was bloedserieus. We, we deden was het... dus wel eens met verkleedkleren. wat een hele mooie verkleedkleren op zolder. En uh, ja, dan ga je je verkleden. ja ik kan niet goed uitleggen ik kan niet goed uitleggen we laten de muziek even het woord ja wat gaan we dan draaien de Russen de Russische muziek die jij meegenomen hebt Gouzetsky ja oh dat is leuk zeg ja, Неприличности, ковш холодный и все позади. И наколка времен культа личности сосинеет налевой груди. Протопи! Протопи! Протопи ты мне баньку по-белому. Я свету. rechters, развяжет rechters, сколько веры Роди профиль Сталина, а на Маринка Анфа и заверу мою, бесзаветную, сколько лет отдыхал я. Променял я на жизнь беспросветную, Beetje bij beetje bouw je een leven op. Maar het blijft doen alsof, want diep onder de grond... spant alles samen om het zo vlug mogelijk weer op te blazen. Door het kleinste toeval, een schrijffout, een dwarrelend blad... een open koffertje, een naald, kun je al uit je voegen barsten. Zo'n onverwachte en grillige sprong van majeur naar mineur... of, afhankelijk van iemands visie, van mineur naar majeur... heet in de Russische volksmuziek skatschok. skatschok. <laughs> en het is deze skatschok die ons steeds weer glashelder toont... hoe het eraan toe gaat. Iemand noemt je zijn beste vriend en steekt dan een vork in je hart... alsof het om een lekker hapje ging. Was getekend, Charlotte Mutsuijs. Zit die Skatschok ook in dit lied? Ja. Nou. Van Vizotsky? Nee, ik heb, ik heb er wel nog wel even naar gezocht. Hier zit hij niet zo sterk in, maar... Ja, Vizotsky is gewoon mijn absolute lieveling. Dat vind ik, dat, dat is, dat is, uh, dat... Waar zingt hij hierover? Ja, dat weet ik niet. Dat is dus het, het grappige. Ik heb laatst op... Uh, ik, heb hem laatst, ik zet hem wel eens op uh, Facebook gewoon ja. voor, de, voor de vrienden. En die vinden het ook erg mooi. En uh, dat heb ik het leuke meegemaakt. Dat een andere vriend het vertaald heeft. Want ik had een, een mooi... Uh, ken, ja, een enorm lied in mineur. En dan toch met die stem. Want hij... Oh, dat is iets... Oh, het komt helemaal... Hij zag zichzelf... Nee, maar toen heeft iemand het vertaald dus. Ja. Um, Want ik had gezegd, dat maakt eigenlijk niet erg veel uit... of je die woorden kent. Maar die woorden sloten ook echt heel mooi aan... bij wat je, wat je, wat je, wat je dat gedacht je, had. Je vermoedt toch? dat je... Dat ja. je... <laughs> um, maar wat, maar... Is, wat is het dan in, in die stem? Ja wat, ik zo, nou ja, wat ik zo mooi vind... Hij noemt zichzelf ook een... Hij is trouwens heel jong overleden, hè, 40 of zo. Ja. Maar hij is uit de tijd van... Uh, van Bob Dylan he, was die ook bezig en zo. Maar ik vond dit veel en veel mooier. Dat, ik heb ook altijd veel van Bob Dylan gehad. Maar dit is voor mij... Uh, is het helemaal. Hij is met Marina Vladi ook geweest, hè? Wie is dat? Ken jij die? Nee. Mm -hmm. uh, ja. Dat was een, uh, ja, het was een bekende filmster in de jaren... Ik denk, ik denk in de jaren zestig zo. Maar wat, wat? Ze heeft ook in, ja. in uh, Liaison Langereuse gespeeld. Maar wat is het nou in die stem van Vizotsky? Uh, nou, dat ja, hoor je het zelf niet. Dat is iets... En hij is... Daar ben ik nou jaloers op. Of ik bedoel, dat vind ik jammer. Je kan, uh, je kan aan een gedichtbundel... Ja, wat kan je meegeven? Uh, dingetjes die je ermee doet. Of met, met letter, Ja, Maar je kan, je, je kan geen stem meegeven. Dat vind ik zo jammer. Je kan geen stem meegeven. Wat kan die stem meegeven? Hij zei: toevoegen, ik, ben, ja. ik ben een zingende dichter. Oh ja. Hij zei echt: Ik ben een zingende dichter. Ik, ik publiceer het niet, maar ik zing het. En hij heeft ook echt. Uh, maar, wat zou, ook, nee, maar wat zou jij dan, Charlotte, Mutsuig, ja. aan jouw poëzie, nu verzameld in Door op Drift, ja. willen toevoegen? Als je dat zou kunnen. Nou, ik zou mijn stem willen meegeven. Ja, maar wat, wat, wat zou dat dan toevoegen? Ja, ik heb niet zo'n stem als hij natuurlijk. Dus wat, zou er... wat zou je willen? Wat zou je ervan? Ik zou zijn stem willen hebben. <laughs> ja, dat heb je niet. En een gitaar erbij goed kunnen spelen. <laughs> adem. Ja. Gewoon adem. Want je zei net, je, jij, hij is 40 geworden, jij wordt 70. Je gaat niet de balans opmaken, terwijl die dood wel dichterbij komt. En daar gaat deze bundel ook over. Dooier, op ja. drift. Nou, dat is ook de dood die Zo de comparatief een comparatief van dood. Ja. Precies. En vandaag is de dag dat Bernlef, collega Schrijver is overleden. Dus dan word je er ook nog maar weer eens aan herinnerd, denk ik. 75 jaar oud. Ja, dat is triest. Dat pakt hem ook erg aan. Maar. Uh, is waar. Zodra je leeft... ga je uh, op weg naar de dood. En zodra je ouder wordt, word je doodig. <laughs> maar... Uh, nou, ik kan, ik, ik kan toch zeggen dat het, dat het als je 70 wordt, het geeft je ook een enorme boost. Wat voor boost? Het is dus echt fijn om aan, dat aan iedereen te vertellen. Hoe uitziet dat in jouw leven? Nou, gewoon. Eh, in, in, een, in een... Ja. Kijk, angst heb je altijd. Was ik jong, toen dacht ik... Ik ga jong dood. Daar had ik veel angst over. Ik krijg een afgrijzelijke ziekte voor mijn veertigste. Weet je wel? Ja. Of op mijn veertigste. Toen ik veertig was, oei. Uh, ik na de leeftijd van een hartinfarcten. En, nu, weet je, zo, ik, en dat denk ik dan helemaal door en uit. Want zo zit ik ook in elkaar. En ik ben dan al heel blij. Uh, als je zeventig bereikt... En, uh, het, kan niet alleen, het zal toch niet alleen feest zijn in die gedichten? Althans niet. Het bewustzijn van de nee, dood. En, ik, wou, en het, ik was nog niet oh uitgeteld. Ja, nee, nee, goed, Maar goed, er komt, er komt dan... Nee, dat is het dat is jammere. Dan heb je dat allemaal bereikt. En dan, dan komt er een andere angst voor in de plaats. En die is ook heel reëel. Je toekomst wordt heel klein. Dat is, dat is gewoon zeker... Ik kan wel zeggen, voor andere mensen is hun toekomst ook onzeker. Maar voor, je, voor jou is je toekomst zeker heel klein. Ja. Alhoewel... Uh, ze, dan je ziet mensen van 90 die ook fantastico zijn. Dus dan grijp je dan heel erg aan vast. <lacht> Zoals toen ik 40 was, greep ik me heel erg vast aan vitale zestigers, weet je? Dan, echt waar, dan... Uh, ik bedoel, het hoefde niet speciaal kunstenaars te zijn of zulke. Maar gewoon dat ze uh, ja, lekker in hun vel zaten en, en, en goed leefden en, en belangstelling voor van alles hadden. Dat vond ik altijd uh, ja, heel fijn. Toch is de beschikbare tijd waarschijnlijk wat minder geworden, zo langzamerhand. Dat zeg ik net. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, het. Uh... dat ga je niet zitten uitvogelen. Je, uh, zulke dergelijke gedachten overvallen je s'nachts. Maar je moet gewoon zorgen... dat je overdag zoveel uh, werk hebt... en zoveel uh, interessante dingen en leuke dingen... dat je daar niet steeds uh, aan zit te denken... Zoals dat ook geldt voor mensen met een depressieve neiging. Die kunnen niet anders. Nee, die kunnen niet anders. Nee, maar goed. Zo, je, moet, je moet dus heel erg nadenken. Uh. Maar is dat en, wat Wisotsky doet? In, zoals, zoals hij zingt, denk ik, ja, dat is een man die zich aan het leven gegeven heeft. Ja, maar is heel, veel, heel helaas nou ja, heel veel Ja, okay, Oké, dat krijg je ervan. Hè? Maar dat, dat is wat ik zou denken. Dan, dan moet je dus zo in het leven staan dat je het ten volle leeft. Ook, ja. al dan, ook al ben je dan 70. Dat is natuurlijk slaat niet erg zo. Als je voor zover je energie dat toelaat... Ja. ben ik daar erg voor. Ja. Maar dat is namelijk wat ik denk... dat, dat, dat, die, dat jouw gedichten... In, in deze bundel vertellen, zeggen. Misschien moet je nog iets laten horen, Charlotte. Nog iets voorlezen. Zingend bijna, misschien wel. Op naar de Goldberg. Je hebt ze gevonden. reel, rugzak. Bang een combinatie. Reis, rus, trekzak. Mijn Goldberg-variatie. Stappen zij in, dan stappen wij uit. Stappen zij uit, wij blazen de fluit. Laat de lawines maar razen. Reis, reel, rugzak. Bange combinatie. Reis, rus, trekzak. Mijn Goldberg-variatie. Nu hm. draait om en dan is het een bevestiging opeens. In plaats van de angst. Ja. Gewoon maar doen. Ja. <tie> het zijn... Dooyer op Drift zit vol verwijzingen... Nu je het zegt trouwens. Vol verwijzingen naar liedjes. Eh, uh, songs, denk ik. Dus, en, en dan, als je dat eenmaal hebt geconstateerd... dan denk je, hé, okay, misschien zijn het wel liedjes. Nou, ik vind... Uh, musicaliteit in gedichten... Heel erg belangrijk. Althans, het hoeft niet steeds. Het hoed, hoeft niet steeds. Uh, uh, nou ja, het metrum te zijn. Of, of, het mag, mag ook juist heel uh, hakkelend zijn. Maar er moet wel over nagedacht zijn hoe het klinkt. Dat vind ik bij prozaal, al. Maar dat vind ik bij gedichten ja. helemaal heel. Heel. Heel, heel uh, erg. En daarom vind ik het ook zo fijn om te dichten. Eigenlijk. Omdat ik ook al proza. eigenlijk zo schrijf. En uh, ja, en liedjes. Ja, daar ben ik, daar ben ik zo mee grootgebracht. Als, wij, als ik met mijn vader langs het uh, strand liep, zongen wij altijd. En wat zong je dan? Oh, donna Clara, ik ga dicht, Hansen kussen. Nee, oh, o, so. zo. Om teine schönheit hat mich tolkemacht <lacht> Of zulke liedjes. Ja. En Frans liedjes. Uh, nou ja. Wat? God, ik ken er zoveel. Man, man, man. Maar dat is dus een uiting van vitaliteit, denk ik dan. Zingen. Ja, als je, toch? Dat is toch waarom je ja, ook Ja, maar je, houdt, je voelt want... je ook heel goed als je zingt, ja. hè? Ah, die, die, die, die, die Duitse liedjes zijn ook allemaal vergeten. Hè? Die zijn zo. Ja, er zat een oorlog tussen, waarschijnlijk. Dat dat... Ja, dat, zal, dat heeft ermee te maken. Maar de, daar lang voor, er mm -hmm. waren daar zulke leuke liedjes. Hè? En die zong je met je vader als je liep langs het strand? Wenn die Elisabeth ligt zo'n so schöne weide had. Uh, had ze niet zo'n so leid. Vond dat neue lange kleid. Weet je, dat zongen wij brulband langs. De... Ja. Maar echt. Ook heel veel Frans liedjes. En later. Uh, ja, toen kwamen. Ja, ik ben, ik ben eigenlijk. Uh, de popmuziek is me een beetje ontgaan. Hè? Behalve Dylan vond ik echt, echt super, super. Maar. Uh, ik weet nog dat ik zei toen ik. Uh, nou, toen ik studeerde. Toen ik dus 22 was of zo. Dat ik zei. Ik, ik, ik moet het nu zeggen dat ik het meeste gewoon niet. Uh, dat het me niks zegt. En dat ik die liedjes van... Dat vind ik ook fascinerend. Die, die ik vroeg van vroeg kende. Die Franse liedjes en zo. En de, de chansons die toen opkwamen. want Toen kwam Brassens ook op. Die kon ik ook uit mijn hoofd zingen. Weet je. Dat vond ik allemaal erg leuk. Gewoon zo'n man met de gitaar. En ik vond... Uh, ja, rock'n'roll heb ik ook leuk gevonden hoor. Bepaalde dingen. Op een, op een feest. En de dans zelf ook. Maar het echt... Ja, het echte uh, melo melodische liedjes, dat vind ik, daar ben ik dol op. Hm. Ja, dan moet je eigenlijk, kan dat in een anderhalf minuut? Eigenlijk, Rum is meer dan Bergman, Fidel Castro en sigaren doen. Ja, maar dat die soort... vind ik zo moeilijk om ja, maar, te zingen. Ja, maar dragen. dan moet je, te, moet je, zingen, toch? Dat is het. Maar ja, is maar die, de... ik heb daar geen, ik oh. heb daar geen. Uh... Nee, dat snap ik ook wel. Want het is dat ook te veel. Dat kan ik niet. Dat moet je te veel gevraagd, denk ik. Ik denk dat mensen moeten lezen dan. Ja. Maar het is wel een uh, heel. Dat is wel een heel vitaal gedicht, vind je niet? Ja, dat is daarom juist. <laughs> en toch komt er dan weer die, die of zoals je dat uh, formuleerde, die vork in je hart. Ja, we hadden het nou net ook over een vork. Ja, ja dus, uh, ik citeerde uit uh, de Maak je Zin. Ja, daar dat heb ik dat in. En nou ja. heb dat ik... doe je hier ook, hè, Heb Schakelen ik voortdurend. Schakelen tussen minor en majeur, want ja. zo, is het, zo gaat het nou eenmaal in het leven. Maar had ik die dan... Dat viel me op, ja, want dat ik die vork daar ook had... Ja, het gaat hier over een wraak, de wraak van Bergman. Maar goed, het is... Het, het, het, het, we zijn te laat, hè? We, zijn, we redden dit niet meer, Charlotte. <laughs> kan ik er niet eentje meer lezen? Ja, er is nog eentje. We nog een... Nee, dat gaat niet meer. Je hebt nog nee. een halve minuut. Dat doen we niet meer. Dat moeten we dat, dat... Misschien doe ik dat dan wel... Zal ik het dan doen? Na Animal één... trieste. Nee, dat red je niet meer. Oh, dat red ook niet nog meer. Nog een halve minuut? Nee, dat oh, red je okay. niet meer. Oké, nou ja, ik kan ze... misschien, misschien doe ik het dan wel na, na één uur. Ik neem afscheid van jou. <laughs> ja. Ik wens je een geweldig feest toe. Ja, hartelijk dank. Ik neem nog een slok champagne. Alsjeblieft. Denk net, je, net, dank jullie erg voor het aanschaffen van het flesje. Net zo bruisend van leven en vitaliteit. En alles, alles wat het uh, leven biedt als jouw dichtbundel. Dat wens ik je toe voor je 70ste verjaardag. Dank je wel. Hartelijk dank. Na ene, uh, na het hoorspel, zometeen Millennium. Uh, gaan wij door over ja, alles met dierenverhalen. Maar daar kom ik zo wel op terug. Dat red ik nu niet meer. Tot zometeen.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 16. Sarah, 3, 21, 09. Leviticus 21, vers 9. Ik heb een Bijbel nodig. Leviticus 1, vers 12. Een Bijbel, ik, ik heb een Bijbel gezien. Maar waar? Maar waar? Vers 27. Waar? Vers 16. Harriet, het huisje van Godfried. Het huisje van Godfried. Bingo, bingo, bingo. Het derde boek, Leviticus. Hoofdstuk 18, 19, 20. Jip. Yep. Nou, vers 16. Hier. Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat we met haar gemeenschap hebben. De vrouw en het dier zult gij doden. Zij zullen zeker ter dood gebracht worden.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 17 jaar tussen, mekaar. Ja. Kan het ene nu in hemelsnaam... Ah, ah, ah, ah. Hendrik? Ah. Hendrik! Anna! Anna! Ik ben een ambulance. Dag, vrode! Kom binnen. Ik voel me de Griekse bode. Ga zitten. Ga zitten. Wil je koffie?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 Het onderzoek naar jou. Oh. Uh. U hoorde onder andere Victor Reinier, Gaite Jansen, Peter Faber, Erik van der Donk en René van Aste. Bewerking Rick Steggerda.